De plotselinge sneeuwval in Noord-Holland veroorzaakt flinke problemen. Rond Amsterdam is een verkeersinfarct ontstaan. Sneeuwschuivers van Rijkswaterstaat kunnen door de files niet in actie komen. Schiphol houdt twee banen open. Veel vluchten zijn geannuleerd. Voor eventuele opvang heeft de luchthaven lichtbedden en eten en drinken beschikbaar. Reizigers die via Schiphol vliegen krijgen het advies om eerst contact op te nemen en zich te informeren. Nederland telt 1760 problematische jeugdgroepen. Dat blijkt uit het eerste landelijke overzicht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie hebben gemaakt. 92 groepen worden als crimineel getypeerd. De leden van deze groepen zijn al vaker met de politie in aanraking geweest en schrikken niet terug voor het gebruik van geweld. De Deense politie heeft vier Greenpeace-activisten vrijgelaten die tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen bij een staatsdiner in de buurt van regeringsleiders wisten te komen. Ze ontrolden een spandoek om op te roepen een ambitieus akkoord te sluiten. De activisten werden direct opgepakt omdat ze op verboden terrein waren. De vier actievoerders, onder wie een Nederlander, hebben drie weken in voorarrest gezeten. Ze komen later voor de rechter. In Slowakije is een elektricien zonder het zelf te weten met explosieven op het vliegtuig gestapt door een blunder van het veiligheidspersoneel. Agenten stopten afgelopen zaterdag kleine hoeveelheden explosieven in koffers en tassen van passagiers. Dat deden ze om te kunnen oefenen met hun speurhonden. Die sloegen inderdaad aan bij het controleren van de bagage, behalve in één geval. Vervolgens werd vergeten om de 90 gram explosieven weer uit de bagage van de elektricien te halen. De Ieren zijn kwaad en zeggen dat ze pas dagen later door de Slowaken zijn ingelicht. Het weer. Er trekt een sneeuwgebied over het westen van het land. Plaatselijk sneeuwt het matig tot hard. Er kan 5 tot 15 centimeter vallen. Vannacht valt alleen aan de kust nog een enkele bui, morgen ook. Het vriest matig, het blijft morgen verder droog en het blijft vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Thank you.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 Thank you.